4 uur. De Radio 1 Sportzomer. Tom van Teck en Tim Overdien. Ze waren afgelopen donderdag al beloofd. Uitstel volgde tot 3 uur deze middag. Nog steeds niets krijgen wij dit uur. De uitslag van de Egyptische verkiezingen. Wat we in ieder geval wel krijgen is in de Limburgse heuvels, in de regen... een nieuwe Nederlands kampioen, wielrennen. Maar nu wat nieuws met Mark Visser.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 Na twee aanhoudingen werd het weer rustig in het uitgaanscentrum van Meppel. De aangehouden mannen uit Nieuwlanden en Staphorst zijn 23 en 24 jaar oud. Ook in Den Bosch is iemand van een hulpdienst slachtoffer geworden van geweld. Een dronken man van 30 uit die stad gaf een ambulancebroeder een kopstoot. Ambulancemedewerkers wilden hem helpen omdat hij op de grond lag. Toen hij bijkwam vroeg een van de medewerkers of hij van de politie was. Toen hij ontkende kreeg hij een stoot tegen zijn mond en kaak. Hij raakte gewond, maar kon wel doorwerken. De uitslag van de Egyptische presidentsverkiezingen is dus nog steeds niet bekend. Waarom is niet duidelijk? De uitslag zou om drie uur bekend worden gemaakt. En de scheid gaat tussen Mohamed Morsi van de moslimbroederschap en oud-premier Shafiq. Op het Aghirplein in de hoofdstad Cairo verzamelden zich de laatste dagen al duizenden aanhangers van Morsi om zijn overwinning te vieren. In een Thais klooster zijn zes monniken in coma beland... nadat ze waren aangevallen door bijen. De monniken waren het kloosterterrein aan het vegen... toen ze door de bijen werden belaagd. Meer dan 70 monniken moesten na de aanval naar het ziekenhuis. De bijen leven in korven op het terrein van het klooster in Chiang Mai. In het noorden van Thailand is dat. Ondanks de aanval wil het klooster de bijen gewoon houden. Toeristen en bezoekers krijgen voortaan wel het advies... om uit de buurt van de korven te blijven. Langs de kust komen meer stranden waar bezoekers zelf een afval moeten opruimen. Van de zogeheten My Beach stranden waren er al twee in Noordwijk... en nu komen er vier bij, Hoek van Holland, Zandvoort en Tessel. Initiatiefnemer van de stranden, Stichting De Noordzee... wil dat de My Beach stranden bezoekers bewuster worden van afval op het strand... zodat in de toekomst niemand meer afval achterlaat. Er staan onder meer informatieborden en strandgangers krijgen afvalzakjes mee. Het weer, vanmiddag bewolkt en op veel plaatsen regent het nog langdurig door. In de loop van de middag wordt het vanuit het west droger en kunnen er enkele losse buien vallen. Morgen wisselend bewolkt met vooral in het noorden en oosten enkele buien. Het wordt dan ongeveer 17 graden. De verkeersinformatie: er staan files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij 1 4 kilometer en een stuk verderop bij Muiden nog eens 4. Een aanrijding op de A10, de ring Amsterdam-Zuid richting Amersfoort. Tussen de knopende Nieuwe Meer en Amstel staat 3 kilometer. Tussen Rij en knopende Amstel zijn twee reisschokken dicht. De N11 Leiden richting Bodegraaf is dicht bij Alphen aan de Rijn na een aanrijding. Volgens Rijkswaterstaat gaat de weg rond 5 uur weer open. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 De spanning op het Tahrirplein in Cairo loopt op. Onze correspondenten wachten met ons op de uitslag van de presidentsverkiezingen in Egypte. Marcy of Shafiq? Het blijft op dit moment onduidelijk. En in afwachting daarvan gaan we eerst maar eens even wielrennen. Hier zijn Tom van Teck en Tim Movendiek. Want in de regen daar in de Heuvels volgt Gio Lippers voor ons al de hele dag het wielrennen met een eenzame koploper, Gio. Hè? Eenzame koploper, maar of hij zich echt eenzaam voelt, dat is nog maar de vraag. Hij is het wel gewend, hè? want zo won hij dit jaar ook dwars door Vlaanderen. Een hele mooie voorbereidingskoers, voorjaarskoers eigenlijk voor de ronde van Vlaanderen. Een, uh, ja, een semi-klassieker, zeggen ze dan in het uh, Vlaamse land. Maar uh, Nicky Terpstra die sloeg daar ook uh, onverbiddelijk toe. Hij werd, uh, ja, uiteindelijk uh, soleerde hij toen naar de finish en uh, kwam die daar uh, winnend over de streep. Nicky Terpstra, toen een prachtige overwinning. Hij was trouwens ook uh, zesde in de ronde van Vlaanderen en vijfde in de. ...in Parijs-Roubaix en nu rijdt hij op kop in dit Nederlands kampioenschap. Terwijl we daar vooraan zien dat Lars Boom uh, vandoor is gegaan. In de achtervolgende groep is dat. Hij heeft uh, Robert Geesink achtergelaten. Hij heeft uh, Kreder achtergelaten en Bert-Jan Lindeman. En dat betekent dat hij samen met Sebastian Langeveld probeert het gaatje te dichten. Maar ik denk dat ze niet ver weg komen hoor. Want Geesink rijdt nu dat gaatje gewoon weer dicht. Terwijl we weer in zo'n steile klim in het bos zitten in het Duivelsbos. Uh, Lindemann gaat ook nog verrassend goed mee uh, omhoog. Dan moet uh, Geesink toch eventjes uh, flink aanzetten... En dan uh, hebben we zo meteen die vijf man gewoon weer samen in de achtervolging. De voorsprong is wel opgelopen tot boven de minuut. 1 minuut en 23 seconden is het verschil. Stand van zaken in de koers. Ik noem nog maar even wat namen. Want we hebben nog maar 17 man in koers. Ik noem de eerste die we hebben. Terpstra dus op kop. 1.23 daarachter Robert Geesink, Lars Boom, Bertjan jan Lindeman, Michel Kreder en Sebastian Langeveld. Daar dan weer op ruime achterstand achter Bouke Mollema en Koen de Kort. Dan hebben we Wilco Kelderman die solo over het uh, parcours rijdt. En Daarachter dan een groepje met Tom Dumoulin, met Roy Curvers en met de verrassend rijdende Tom Vermeer. Onbekende renner, maar hij rijdt gewoon op dit NK. Gewoon met de beste mee onder deze zware omstandigheden. Het licht gaat uit bij Michel Kreder, want hij moet lossen daar bij die achtervolgers. Dat betekent dat we op dit moment nog vier achtervolgers hebben op Nicky Terpstra. Robert Geesink, Lars Boom en Bert-Jan Lindeman en Sebastiaan Langeveld. Dan hebben we ze alle vier genoemd. 1'23 is het verschil. Op dit moment spreekt in Egypte de voorzitter van de Egyptische Koetscommissie nog geen definitieve uitslag, nog geen kandidaat aangewezen als de president. Onze correspondent Sander van Hooren luistert mee. Zodra de nieuws is, hoort u dat op deze zender Radio 1 Sportzomer. Geeft ons wel de gelegenheid om naar Rotterdam te gaan. Paardensport, CHIO, Ed van der Bend. Goedemiddag. Goedemiddag Tim. Waar met de hak over de sloot letterlijk Harry Smolders met zijn paard Excuse, Walno de Muze foutloos rondkomt en de derde Nederlander is die zich plaatst voor de barrage. Eerder al Mark Houtsager en nog eerder terug in de de wedstrijd Hendrik Jans Schuttert. Wie we ook zien, straks is Philip Weishaupt dat Duitsland. En Amerika wordt vertegenwoordigd met Laura Kraut, waar vorig jaar hier busy met een pattern voor Amerika won. Maar we hebben ook een boze Ludke Beerbaum, de Duitse die in 92 en 93 hier de grote prijs van de haven van Rotterdam won. Want de lastige lijn op de diagonaal tussen hindernis 6 en 7. Hij was op hindernis 6 en zag in het verlengde en zijn paard waarschijnlijk ook bij 7. De belendende coniferen door een rukwind omwaaien. En de jury belde niet af. Dat zouden ze nog. Normaal wel doen, maar hebben ze niet gedaan. Hij maakte op juist die hindernis waar die boompjes waren weggewaaid. Uh, hindernis was compleet, maar de boompjes dus weg. Maakte die een fout en dan wordt die boos. En dan claimt hij natuurlijk dat het toch een foutloze rit moet zijn. We zijn benieuwd dat de jury daarover gaat beslissen. Ik denk dat hij weinig kans maakt. je van Cindy Loper, Girls Just Wanna Have Fun. Het NK wielrenner, wat een regen, wat een glibberigheid Giulipens. Ja, het is echt spectaculair hoor, hier dit parcours. Het wordt door sommigen wel een kneuterparcours genoemd. Je ziet allerlei termen voorbij komen. met name op Twitter. Mensen die het helemaal niet zien zitten, dit parcours. Aan de andere kant, het is heel erg selectief. Als je kijkt naar de mannen die op dit moment op kop rijden. Nicky Termstraat, toch een van de sterkste mannen van het afgelopen voorseizoen. Robert Geesink, misschien wel de grote hoop voor de Tour... voor komende, voor komende julimaand. Dat soort mannen rijden allemaal aan kop. Lars Boom natuurlijk, toch ook een beetje de kroonprins van het Nederlandse wielrij. En ook hij zou het moeten gaan afmaken. Allemaal grote namen hier op dit NK nog op het einde in deze finale. Want ze zijn zojuist doorgekomen. En dat betekent dat ze nog twee rondjes van 10,4 kilometer te rijden hebben. Dus binnen 20 kilometer is dit Nederlands kampioenschap beslist. En Terpstra bouwt zijn voorsprong uit. Seconde voor seconde. Hij doet het wel voorzichtig aan in die afdalingen. Dat doet de, de, doen de achtervolgers trouwens ook. Want ze willen geen risico nemen. Want iedere keer als je door zijn bocht gaat en dan over een zebrapad rijdt... waar die verf er dan... Dan dik op ligt, dan moet je ontzettend oppassen dat je beide wielen niet uh, wegglippen. Terpstraat doet dat behendig. De achtervolgers doen dat ook nog wel behendig, maar toch voorzichtig. En in de achtervolging: Robert Geesink, Larsboom, jan Lindeman, Sebastian Langeveld. Kreder heeft het moeilijk, hangt aan het elastiek, maar hij heeft zojuist uh, aangesloten. En daar dan weer achter alle geklopte, die doen allemaal niet meer mee om de Nederlandse titel. Of zou je moeten zeggen. Er rijdt eigenlijk nog maar één man voor de Nederlandse titel. Nicky Terpstra. Nadat hij twee jaar geleden al Nederlands kampioen werd in Beek. Hier niet zo gek ver vandaan. Wordt hij nu waarschijnlijk voor de tweede keer in zijn carrière Nederlands kampioen. En dan heeft hij toch het hele blok van de concurrentie. Al die sterke ploegen. Rabobank met ongelooflijk veel renners in koers. Vacansoleil Soleil met een flink blok renners in koers. Argos met een aantal goede renners erbij. Heeft hij ze allemaal in de luren gelegd. Nicky Terpstra zo leert op weg naar de Nederlandse titel. Maar hij moet oppassen. Het is er is nog twee rondjes. Er kan er van alles gebeuren onderweg. Het is bijna 14 minuten over vier. Dat betekent een uur en 14 minuten geleden hadden wij gehoopt eh, te gaan horen wie de nieuwe president van Egypte zou worden. Maar op dit moment is dat nog steeds niet bekend. Sander van Horen, eh, er wordt eindeloos gesproken, maar een naam valt er maar niet, hè? Nee, nee, nee, het is vreselijk. Uh, heel Egypte houdt zijn adem in en uh, heel wat journalisten, denk ik, ook op dit moment. Nee, uh, meneer Sultan, dat is uh, de naam van uh, de voorzitter van de kiescommissie. Die uh, wat te laat en vervolgens heel erg lang uh, bezig is. En nog altijd niet het verlossende woord heeft gesproken. Hij heeft het uh, hele werk van de kiescommissie beschreven en is nu uh, minutieus aan het ingaan op alle klachten die zijn ingediend en wat de kiescommissie daarvan vond. En doet dit uh, speculaties toenemen? Uh, voedt dit gedachten die er al waren of, of is dit gewoon een, een protocol waar we doorheen moeten met z'n Nou, ik kan alleen voor mezelf spreken op dit moment en voor de twitter uh, uh, die ik volg. En ja natuurlijk, uh, mensen worden heen en weer geslingerd. De ene keer denk je, uh, oh het gaat dus deze kant op en dan zegt hij iets. En dan denk je, oh het gaat dus de andere kant op. Uh, het is op dit moment compleet nog niets te zeggen. Een van beide kandidaten, die is de nieuwe president van Egypte, zoveel weten we wel. Maar ik zit naar het stapeltje papier van meneer Sultan te kijken en ik zie dat hij nog wel even aan het woord is. Met wellicht op die laatste pagina dan de, de uitslag van die presidentsverkiezingen. Hoe dan ook de spanning, zo begrijpen we ook eerder vandaag, van jullie berichtgeving uh, loopt op. En met name het leger bereidt zich voor, in ieder geval mochten er onlusten zijn, om die meteen de kop in te drukken. Is dat het gevoel ook wat je ziet rondom je heen in Egypte? Nou ja, kijk, mensen zijn nu vooral op hun eigen feest. Op het Tahrirplein heb je de moslimbroeders uh, die bijeen zijn. Elders in uh, Egypte heb je uh, de mensen die Shafiq, uh, het liefst als nieuwe president, zien die bijeen zijn. Gisteravond een grote demonstratie. En ja, weet je, uh, de, de, de hoop voor um, de Egyptenaren is dat ze niet bij elkaar komen, uh, wie het dan ook wordt. Want dan kan het uh, vervelend worden. Uh, heel veel militair materieel ingereden, inge voornamelijk in Cairo de afgelopen dagen... Um, deel van Egypte waar ik nu zit, valt het nog wel mee. Dus het is voornamelijk voor Cairo, Alexandrië, die grote uh, steden waar men zich op maakt voor uh, nou ja, protesten als een van beide wint. En je kunt jezelf ook wel een beetje voorstellen als uh, uh, Morsi wint. Dan zullen die protesten misschien wat meevallen als Shafiq wint. Dan zullen de aanhangers van de moslimbroeder Morsi heel erg boos zijn... En uh, daar zijn er nu op dit moment al een aantal van op straat in het Taghierplein Heel erg aan kijken hoe die dan gaan reageren. Want het Tagheerplein kennen we natuurlijk als de plek waar die enorme ontlading zichtbaar, voetbal hoorbaar was uh, maandenlang. Maar waar nu wellicht de spanning toeneemt, de nervositeit. Hoe zou je dit willen omschrijven, het gevoel van het uh, uh, land? Nou, ik ben daar, even voor de goede orde, ik ben op dit moment niet daar. Maar wat ik zie is dat er niet eens zo heel veel mensen zijn. Ja, je moet uh, bedenken dat het natuurlijk 40 plus graden is, dus het is. Bloed heet. Heel veel mensen zullen er stel ik me zo voor gekozen voor hebben om uh, thuis of in een café uh, naar de uitslag te kijken. Uh, of op het werk, uh, voor zover er nog gewerkt wordt op dit moment. En uh, de, de, ja, dat, dat is hoe men op dit moment die uh, spanning uh, beleeft. En die spanning, ja, ik bedoel, hij is al anderhalf uh, uur hoog. Hij is eigenlijk al de hele week hoog. Uh, je zou je niet kunnen voorstellen dat hij nog verder toeneemt op dit moment. Oké, okay, Sander, als er aan het nieuws is, gaan we onmiddellijk contact met je leggen. Dank je. In de tussentijd gaan wij hier praten over de Zikko Dome, Want de poptempel gaat vandaag open. Die opent de deuren. Eindelijk een grote concert al in Amsterdam. Roepen een hoop mensen, 17.000 kunnen erin. En op de agenda staan al een flink aantal optredens van wereldberoemde artiesten. We doen even een greep, want we hebben er een aantal voor u verzameld. Vandaag is rood, de kleur van jouw lippen... luistert niet naar een muziekquizje, hè? Allemaal, <laughs> heb je ze <mij> allemaal, Tom? Heb je meegeschreven? <laughs> ja, ik heb ik Radiohead, Paul Simon. Lionel Richie, Lady Gaga. En natuurlijk de man die vanavond het uh, gaat openen met het eerste optreden... Marco Bossato. We gaan erover praten met muziekjournalist van de Volkskrant Kamer? Her, hartelijk welkom, Goedemiddag. Goeiedag. Um, ja, eerst maar eens even die vraag. Sommige mensen uh, las ik en, en zeggen... ja, eindelijk uh, moest het er komen, zo'n zo Ja, ik denk dat Amsterdam nou wel een grote concertzaal kon gebruiken. Um, ze hebben ook een iets kleinere zaal nodig. Daar zal ik het misschien nog even over hebben. Maar als je kijkt naar uh, de grote steden... Uh, Londen, New York, uh, New York met Madison Square Garden... Uh, Londen met de O2. Dat zijn zalen van 20.000 mensen... waar ook andere dingen dan popmuziek gebeuren... Maar er, zijn, er is een groter aantal artiesten, zeg maar, dat zo'n zaal aan kan dan.. Het grotere stadionwerk. Uh, uh, dat is nog veel moeilijker om, uh, om die vol te krijgen. En je merkt toch wel dat zaal als al ooit, tot 10.000 mensen, dat die vaak net iets te klein zijn. Of al is inmiddels iets groter. Maar dat, en, ja, het is een uitstekend formaat volgens mij. Zit er ook een Amsterdam-Rotterdam aspect in? Want je doet oh, o, dat... meteen Of ja. moesten? is dat ook een reden dat wij, wij moeten ook zo. Nou kijk, het is vooral zo dat artiesten zelf graag in Amsterdam willen spelen. Uh, het is altijd zo dat. Kleine bands die willen altijd het liefst naar Paradiso. Niet omdat, alleen omdat het een mooie zaal is, maar omdat ze gewoon uh, in Amsterdam willen spelen. En eigenlijk alle agenten die uh, met hun bands naar Nederland komen of uh, aanbieden. Een groot artiesten, die zeggen altijd van, wij willen het liefst in Amsterdam staan. En dat, dat is omdat het de hoofdstad is. En dan kun je wel naar Arnhem gaan, naar het Gelderdam, naar Rotterdam, naar de Ahoy. Is allemaal, qua afstand allemaal uh, iets, iets anders. Maar het is een puur mentaal ding, ze willen graag in de hoofdstad staan. Dus zeker, Doms. 90 bij mijn 90 meter, 30 meter hoog, een zwarte doos. Zo wordt je omschreven. hij kostte 60 miljoen euro, kunnen 17.000 mensen ja. in. Uh, ben je al binnen geweest? Nee, ik ben al niet binnen geweest. Nee. Heb je het niet gehoord. Ik ben heel benieuwd hoe het, uh, uh, hoe, vooral hoe het gaat klinken. Uh, er zijn een paar dingetjes die me op voorhand al niet zo bevallen. Dat is dat krankzinnige muntensysteem wat ze daar weer hanteren. Ja, daar dat is alleen iets wat, wat we in Nederland doen. We blijkbaar vertrouwen ons personeel niet. Dat, dat je dus eerst al muntjes moet gaan kopen. Die dan als kleine kinderen moet gaan uitgeven bij de, bij de bar. Dat betekent altijd opstoppingen, altijd gedoe. En uh, uh, nou goed, dat is alleen iets wat we in Nederland doen. Dat vind ik al jammer. Uh, maar ik hoop vooral dat het een zaal is met een goed geluid. En wat ik ook hoop, want dat zal nodig zijn, is dat het ook een zaal is die makkelijk te verkleinen is. Want 19.000 mensen, nou ja, er zijn van de namen die er nu staan, je noemde er een aantal, zijn er een paar, een paar concerten pas uitverkocht. De meeste niet. En ik denk Was, dat, is dat, is dat, vind je dat opmerkelijk? Ja, maar daar dat kan, dat kan een psychodome niks aan doen. En ook eigenlijk de, uh, in de planning, mojo. Die uh, Motion Live Nation, de concertorganisator in Nederland, die, uh, die daar uh, geld in heeft zitten en uh, een belangrijke uh, initiatiefnemer van het project is. Die hadden waarschijnlijk ook gehoopt uh, toen ze ermee begonnen. Dat uh, wat meer grote namen bij waren gekomen de afgelopen jaren in de popmuziek, maar helaas is dat niet zo. Dus het, uh, maar dat belooft dan niet alle goeds voor de exploitatie van nee, deze Nee, ik denk dat ze echt op zoek moeten naar, uh, naar sportevenementen en dat soort dingen. Want er waren natuurlijk uh, de Madison Square Garden en andere grote internationale zalen. Ja, even voor verduidelijkheid: Madison Square Garden, daar wordt uh, eindhoek in gespeeld, basketbal gespeeld, ja. grote ja. Uh, ja. Uh, concerten. Ja, ik denk dat, dat uh, Ziegodom daar ook naar op zoek zal moeten. Naar, naar uh, clubs die dat soort dingen. Ik geloof dat ze ijshockey willen gaan doen daar. Maar goed. En, en als je dat zegt, betekent dat tevens ook voor de anderen. Je hebt al een aantal locaties genoemd van de Gelderdoom, Ahoy ja. en zo. Dat, dat het gaat verdunnen allemaal. Is het voor hen ook een probleem? Dan, ik denk ik... dat Ahoy en uh, Gel, ah, Kijk, Gelre Dom, uh, ja. uh, is weer een iets anders. Ja. Maar zeker Ahoy, uh, die uh, hebben hier wel last van. Ja. Want uh, kijk, Mojo uh, zit niet, uh, niet zo in Ahoy. als dat ze in de Ziegodom zitten, een Live Nation. Dus die zullen het allereerste hun eigen zaal. Je zag het ook toen bij Heineken Music Hall. Tot, uh, capaciteit ja. tot uh, 5000. Toen die open ging had het ook invloed op Ahoy, want Ahoy kon in die tijd, die maakte hun zaal wel eens half zo groot, dus dat ze 5000 mensen kwijt konden. Dat hele uh, concept dat lieten ze ook gaan op een gegeven moment, want alles zag je ook, ging op een gegeven moment naar Amsterdam toe, naar de Heineken Music Hall, die wel aardig functioneert ook. Wel opmerkelijk. Uh, Heineken Music Hall, de ja. Arena en dan Ziggerdome, ja. allemaal binnen één vierkant kilometer. Ja, dat, dat leent zich natuurlijk uitstekend voor mooie festivals. Ik denk ook dat het Noordzee Jazz bijvoorbeeld, uh, ja, dat, je, je ziet het als een voorbeeld. Ja, ja. Ik zie, ik zie, nou ja, maar, maar, maar dat je zo'n stadion kwijt moet, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Want er zijn heel weinig, heel weinig. De Rolling Stones en U2. En, en dan kun je daar nog laten optreden, maar verder weinig. Je had het over die muntjes, wat jij veel ja. goed kennelijk. Maar het, de, de bedoeling van de organisatoren van de Sigridom is dat er een soort beleving ontstaat. Ja, Als je ja, luistert ja. met de directeur ja. dat er <laughs> eettentjes zijn, ja. uh, barretjes, twee Ik clubs. waar je goede je, muziek. Met, maar, twee, maar nou ja, <laughs> waar je twee clubs hebt, waar DJ's draaien, ja, waar, je, tuurlijk, ja. waar je blijft ja, ja. hangen in plaats van dat je ja. onmiddellijk in de parkeergarage anderhalf uur vast zit in de file. Is dat een concept wat elders in de wereld, in Europa... Het doet me een beetje denken aan die ideeën over die supermalls die er zijn in Amerika en Engeland. Ook die beleving. Dat je zo'n mal binnen en dan zie je al die tentjes naast elkaar. De O2 heeft dat ook allemaal van die eetentjes naast elkaar. Het is allemaal niet gezellig. Het is allemaal niet, niet, niet fijn. En het, uh, uh, het, het, het, het voelt ook niet als zijnde dat je ergens komt van, van dit is één geheel of zo. En dat vind ik ook heel jammer. Kijk, het, het, het staat of valt toch met met wat er te bieden ja. is. Uh, uh, Nederlanders die kunnen uh, die, McDonald's vinden ze ergens anders wel. Ik bedoel, dat <laughs> hoeven ze niet, hoeven ze niet voor naar, naar zo'n zigodoom uh, voor een hamburger. Als we kijken naar wat er te bieden is in Nederland vanavond, gaat ja. Marco Borsato het openen. Vind je dat een, een logische keuze? Ja, keus? Dat is een heel logische keuze. Ja, ja. Ik vind Want? het. Uh, nou, het is sowieso een van de populairste Nederlandse artiesten natuurlijk. Uh, het is heel handig, omdat uh, oorspronkelijk stond heel lang gepland dat Pulp Jam uh, die dinsdag daar uh, gaan spelen, dat dat het openingsconcert zou zijn. Maar dat is natuurlijk een beetje onhandig als je al je sponsors. alle mensen die jarenlang. Uh, uh, nou, iedereen moet gefeteerd worden, ja. natuurlijk, die daarbij betrokken is. Dat is een herrie. En het, dan krijg je de Piltjam. <laughs> ik, ik kan voorstellen dat Marco Besato net voor de, voor de wat gemiddelde. Uh, uh, bouwvak er net iets beter uh, aansluiting heeft. heeft. Uh, dat, dat is gewoon heel slim. Bovendien, je kunt aan dat is ingewikkeld verhaal, maar je kunt aan zijn management niet uitleggen van ja, we willen nog 2000 kaarten kwijt voor gasten hier van Pultjam. Die zegt, ja, de show is toch uitverkocht? Hoe zit dat dan? En waar komen die 2000 mensen vandaan? Dus, en, en over uitverkocht, als mensen het horen, denken, god dat lijkt mij leuk. Dan wil ik, is er nog iets voor vanavond? Zijn er nog kaarten? Ik of, heb gezegd is... geen idee. Het, het lijkt me eerlijk gezegd niet. Uh, het, het lijkt me typisch zo'n zo uh, evenement voor, uh, voor, vooral voor sponsors en voor... Uh, wat is doorslaggevend uiteindelijk... voor deze ziggo om te slagen? Wat er zijn behoorlijke namen. Madonna, hmm. Madonna uh, Pearl Jam en, en wat we net allemaal hoorden. Uit, de kwaliteit van de muziek. Is uh, dat uiteindelijk is dat doorslaggevend. Uiteindelijk is de, de popculturele klimaat... wereldwijd is, is doorslaggevend. Ja, wat is het aanbod? Wat zijn de grote namen? Wat, wat komt er boven drijven? Ik bedoel... Uh, en Justin Bieber zie ik daarvan wel spelen, maar het, de, de, verder is er niet zo in gek veel. En verder speelt dat mee dat straks Madonna zegt... zeggen: we, Nou, die Dome in Amsterdam, uh, daar kun je lekker spelen. Dus goede muziek, goede akoestiek, goede respons. Is dat cruciaal de komende paar weken, komende paar maanden voor het welslagen ja, van ja, deze Ja, Absoluut. Ik denk dat uh, ook Bultjem, wat een band is die met een sterke band met Nederland, uh, die als die uh, het naar hun zin hebben twee dagen lang, dan kan het echt een, een mooie positieve uitwerking hebben. ja. Ik ga je danken, Gijs, kamer, dat je het met ons wilde delen. En ik wens je vooral heel veel muziekplezier. En geen, geen McDonald's-plezier, maar muziekplezier <laughs> in de nieuwe Zikkord. Dan. Dank, Dank dat je hier wilde zijn. Muziek in het Wieler ja. hoe staat het daarmee? Gier bij Nicky Terpstra zit het wel goed met die muziek. Die zal van alles op dit moment in zijn hoofd laten rondspoken. Want hij weet dat hij op weg is naar de Nederlandse titel. Hij heeft zojuist Duivelsbos voor de ene laatste keer genomen in dit Nederlands kampioenschap. Komt dan boven daar bij die voormalige priesteropleiding, Rolduk. En een prachtig klooster is dat. En draait dan weer af in de richting van Kerkraden. Waar hij inmiddels alweer is begonnen aan de slotklim. De Wijngracht. Een klimmetje van 6 procent. En de snit zit er nog steeds op hoor, bij Nicky Terpstra. Het ziet er allemaal zo ontspannen uit bij hem. Natuurlijk, hij blaast af en toe. Hij probeert af en toe de druppels van zijn gezicht te blazen. Maar je ziet dat hij ontspannen op de fiets zit. En dat hij het ja, eigenlijk helemaal niet vervelend vindt... om in deze verschrikkelijke omstandigheden rond te fietsen. Dat is een echte klassieke koning. Dat is een man die weet wat het is om onder deze omstandigheden te gaan rijden. En dan klinkt zo meteen de bel als die doorgaat komen voor de laatste ronde. U hoort het misschien op de achtergrond. De bel klinkt in ieder geval hier. En dan is het afwachten waar die achtervolgers blijven... Zojuist getimed op 2 minuten en 6 seconden. Wat ze ook geprobeerd hebben. Met name Lars Boom, Robert Geesink, Sebastian Langeveld. Dat waren toch de mannen die probeerden de achtervolging nog te leiden. Maar ze kwamen niet dichterbij. Nee, sterker nog, Terpstra reed steeds verder weg. En dan weten ze dat ze geklopt zijn. Kijk weer naar twee mannen in de achtervolging. Is dat Geesink daar met Kreder die daar uh, rijdt. Uh, probeert uh, in ieder geval de aansluiting nog te... Nou, de aansluiting zullen ze zeker niet rijden. Hij probeert in ieder geval weg te rijden bij de rest. Maar dan sluit de rest alweer aan zodat we opnieuw de vier achtervolgers hebben. Want ik zie Langeveld aansluiten. Ik zie Boom daarbij zitten. En de enige die ik mis is dan Bert-Jan Lindeman. Ja, die zit daar ook nog helemaal achteraan. Hij moet een gaatje laten. Maar we hebben opnieuw vijf achtervolgers. Ze rijden op ruim twee minuten van de aanstaande Nederlands kampioen... als er niks geks gebeurt, van Dikkie Terpstra. Radio 1. Sportzomer Tweets. De tweets van de sportszomer. Ja, het weer mag je het geen sportzomer meer noemen. Alle mensen klagen over het weer, maar het is wel de sportzomer En de tweets van de sportzomer Vandaag ook weer op een rijtje gezet door Ron Ja, en er wordt flink getwitterd over de sport. Uh, hashtag NK Kerkraden is al de hele middag het meest besproken onderwerp op Twitter. Niet in de laatste plaats natuurlijk door al die valpartijen en opgevers door het slechte weer. Want ja, leedvermaken, dat scoort uh, uh, natuurlijk. Uh, en Ed Nandeboers, uh, die uh, snapt wel uh, uh, dat de keuze was uh, uh, dat een aantal men mensen hebben moeten opgeven... als je moet kiezen tussen hashtag rood-wit-blauw of hashtag ziekenhuis. Ook uh, Rabo-ploegleider Ed Erik Dekker, die twitterde vanmiddag over de neerslag van de vele cats en dogs op het parcours. En oud-profrenner uh, Ed Geert Jacobs, die twittert dat de afgestapte renners niet zo flauw moeten doen. Hij zegt wind, storm, regen, gladheid, natheid. Dat is nou eenmaal wielrennen. Ook uh, de hashtag Formule 1 wordt op deze druilige zondag... Uh, volop vanuit de Nederlandse huiskamers gevolgd via Twitter. De reden is natuurlijk, uh, net als bij het EK... Het aantal, uh, uh, bij een aantal kijkers, dat het wachten is op een grappige crash. Zoals Ed Twan de Kok dat uh, noemt. Nou, Het is maar wat je grappig noemt. En coureur... Uh, hashtag Sebastiaan Vettel die is ook trending... omdat hij opgaf door zijn handschoenen kwaad in de hoek te smijten. Wat weer voor hilariteit bij de twitteraars zorgde. En u heeft het vastgehoord in het nieuws eerder vandaag. Nederland is wereldkampioen voetbal geworden. Bij robots dan wel te verstaan. Nou, dat geeft ons nationale ego weer een klein beetje een boost op Twitter. Ed Rovas die twittert, die robots zijn wel wereldkampioen. In de wedstrijd Nerds tegen de Macho's is het nu 100 tegen 0... Ed Peter Verweij die vraagt zich af hoe laat begint de rondvaart... door de Amsterdamse grachten. De Koninklijke Nederlandse Robotbond die heeft daar trouwens nog geen uitsluiters over gegeven. En Ed Robin de Robot. U weet wel dat blikje ding dat bij het clownsduo Bassie en Adriaan... altijd werd meegesleept op die avontuur in de jaren tachtig. Die is geparkeerd omdat hij het hele WK op de bank heeft moeten zitten. Zo twittert hij. Lijkt me niet heel verkeerd. Want ik weet niet of jullie Robin wel eens hebben horen praten in die tv-series. Ik vind het heel leuk om nou, als je net zo snel praat als dat hier loopt... dan is het maar beter dat we hem niet hebben opgesteld. Uh, ja, uh... Uh, ja, en u herkent het natuurlijk al. Dat was het Frank en Ronald de Boer-alarm. Het twin-account frankronald1970. Dat uh, heeft u van zich laten horen. Allereerst Frank, die twittert, ben weer terug in Nederland. Lekker weertje hier. Opgeladen voor een uh, hopelijk mooi seizoen. Veel zin in morgen. Dan ga ik weer van start op Ajax-thuisbasis de toekomst. En Ronald die twittert dat, dat hij zojuist is geland in Kiev. En nee, dat is niet om een EK-wedstrijd bij te wonen, maar om mee te doen met het FIFA Pro European Golf Classic-toernooi. Wij gaan heel even inbreken in deze Twitter-rubriek, want er is groot nieuws vanuit Egypte. Sander van Hoorn. Ja, hallo. Vertel het maar. Mohamed Morsi is de nieuwe president van Egypte. Dat is de kandidaat van de Moslimbroederschap, een islamitische kandidaat. En hij heeft met uh, 13 miljoen en nog wat stemmen. Uh, verder is de voorzitter van de kiescommissie nog niet gekomen, want toen barstte op die andere Taghirplein in gejuich uit waar de aanhangers van Morsi zich verzameld hadden. Hij heeft deze verkiezingen gewonnen. Ahmed Shafiq, uh, de, zijn tegenstander, de kandidaat die door uh, verder gezien wordt als iemand van het oude regime, die heeft 12,5 miljoen stemmen. Uh, Thank you, wat betekent dit uh, voor het land uh, als je al zo'n grote schets kunt maken? Want dit heeft natuurlijk nou ja. wel consequenties voor de manier waarop met name de, uh, de militaire raad gaat samenwerken... Ja. met deze door uh, de broederschap gekozen kandidaat. Nou, om, om, om bij dat laatste te beginnen. Want dat is natuurlijk een hele interessante vraag. Hè? Op het moment dat uh, Adma uh, van het oude regime, uh, president, was, was die samenwerking wat makkelijker geweest. Want de moslimbroederschap, ja, die zijn bijvoorbeeld al een week lang elke dag op het plein aanwezig om te demonstreren demonstreren tegen besluiten van die militaire raad. Uh, de laatste dagen was er veel speculatie dat de twee, dus de moslimbroederschap en die militaire raad, achter de schermen om overlegd hebben over deze uitslag. Wat nou als de, jij president wordt, wat gaan we dan daarmee doen en wat gaan we daarmee doen? Of dat gesprek er geweest is en wat uh, het resultaat daarvan is, dat zullen we dus moeten afwachten. Um, wat de macht wordt sowieso van die nieuwe president, dat moet je ook nog maar afwachten want uh, tijdens de laatste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 totdat er een nieuwe grondwet geschreven is en totdat er een nieuw parlement gekozen is. Allemaal dingen die dus uh, maken dat die nieuwe president, zelfs nu die bekend is, en zelfs nu bekend is dat dat Mohamed Morsi is, nog niet al te veel kan op korte termijn. Want het parlement is ontbonden natuurlijk. Uh, kun je heel kort aangeven of dat nu zo snel mogelijk wordt herkozen, of daar verkiezingen zullen worden uitgeschreven? Dat is een van de eerste punten waarover gepraat zal gaan worden. En wat ik net zei, waar misschien over gepraat is al. Hè? Want de moslimbroederschap en uh, andere uh, uh, bewegingen binnen de Egyptische samenleving... hebben zich heel erg verzet tegen het ontbinden van het parlement. Zijn er afspraken over gemaakt als dat parlement ontbonden... Blijft, dan zullen er inderdaad op korte termijn uh, nieuwe verkiezingen moeten komen. Wanneer dat is, ja, er zijn ook heel veel mensen die zeggen... laten we nou eerst de grondwet schrijven... en daarna pas nieuwe parlementsverkiezingen uitschrijven... want dan zijn de verschillende bevoegdheden in Egypte duidelijk geregeld. Want als je me, verhaal de afgelopen minuten hebt gevolgd... dan is één ding duidelijk, die bevoegdheden... ja, daar is nog heel veel om te doen. De komende zomer denk ik dat je een felle strijd zult zien... tussen uh, het leger aan de ene kant en de moslimbroederschap... de nieuwe president... Aan de andere kant, juist over die bevoegdheden. Het Gierplein zal op verschillende punten weer volstaan met mensen. op het moment dat de moslimbroederschap. Um, uh, het idee heeft dat haar eigen kracht bijgezet moet worden. Maar de angst van velen was dat op het moment dat Ahmed Shafiq. Uh, de nieuwe president zou worden, dat dan dat Taghierplein. letterlijk zou ontploffen van woede. Nou, die angst is dus uh, volgens nog ongegrond gebleken. Want nogmaals. De mensen daar, die steunden. Mohamed Morsi, de kandidaat van de moslimbroederschap. En zojuist na een hele lange inleiding heeft de voorzitter van de kiescommissie in Egypte bekendgemaakt dat hij de nieuwe president is in Egypte. Sander van Hoorn, dank voor dit moment. Praat over verder met de publicist Midden-Oosten deskundigen. Meegekeken, meegeluisterd, meegetwitterd. Peter Astine, goedemiddag. Ja, goedemiddag. We hoorden u een ongeveer een uurtje geleden uh, bij ons in de uitzending. En toen zei u. Ja, ik, ik hoop zelfs een klein beetje dat het Morsi wordt. Is, bent u wat dat betreft toch een klein beetje opgelukt? Toen ik het net hoorde, toen merkte ik toch, ja, het is een historisch moment. Um, uh, het feit dat de moslimbroederschap, die heeft jarenlang, uh, heeft Mubarak hen uh, nou, in de gevangenis, in de politiek, letterlijk en figuurlijk onderdrukt. En het feit dat uh, nu een van hun leiders president van Egypte is geworden, ja, hoe je het ook wendt of keert, dat is wel uniek. Um, wat dat de komende maanden gaat brengen, de komende jaren. Dat, uh, ja, dat is koffiedik kijken, maar het is een uh, bijzonder moment. Ja, want we hoorden Sander van Hoorn natuurlijk net ook. Uh, uh, uh, uh, is het meest cruciale is natuurlijk bij het hoe nu verder, uh, hoe men elkaar gaat weten te vinden, al dan niet. En of daar al iets achter de schermen heeft plaatsgevonden, al dan niet. Nou, daar hangt er, er, er, er, op de muren in de buurt van het uh, tragierplein. Uh, staat een tekening van uh, een soort jokerachtige figuur uit Batman. die uh, als een soort marionettenspeler iedereen bespeelt. En laten we dat goed in de gaten houden. De Militaire Raad heeft echte touwtjes in handen. Uh, ze hebben door al die nieuwe maatregelen. zij zijn de baas. Zij hebben de controle over het budget en zij hebben nu eigenlijk zelfs ook de wetgevende macht. Dus in feite is Mohamed Morsi een president geworden met ongelooflijk weinig bevoegdheden. Hij mag wel een kabinet gaan uh, vormen en dat vind ik wel spannend. Hij heeft bijvoorbeeld gezegd dat hij uh, een vrouwelijke vicepresident gaat benoemen. Hij heeft ook gezegd dat hij mensen uit andere politieke gelederen gaat benoemen in zijn kabinet. En ze hebben de afgelopen maanden erg vaak hun beloftes gebroken. Dus kunnen ze misschien nu eindelijk wel... Uh, Vasthouden. Blijft u even bij ons, want dan gaan we ook weer even naar Egypte. We gaan naar het Stachrierplein. Hans-Jaap ze staat daar. En hoe is daar de uitslag ontvangen? Ik hoor ja, nog iets. Ja, er was het een hele grote juichexplosie. Ik ben nu in een gebouw op negen hoog om over de menigte uit te kijken. Er zaten mannen tv te kijken. En ja, dat was natuurlijk een buitengewoon lange toespraak uh, waar ze steeds heel geërgd op reageren. En toen uiteindelijk het woord bijna kwam, doken ze op die tv gingen steeds dichterbij staan. En ja, toen het verlossende woord kwam, uh, hoorde je hier vooral Allah Akbar. Uh, ze kusten de grond, begonnen te huilen. Veel van de mannen hier uh, waren helemaal in tranen. Ze waren bijna niet meer aanspreekbaar zelfs. En toen zijn ze naar beneden gehold, uh, Ja, Terug het plein op, wat ik ook zo weer uh, ga doen. Maar dit, dit uh, balkon zeg maar, steekt uit op het plein. En, uh, ja, daar is het feest heel groot. Ook al is er, natuurlijk, als je nuchter nadenkt, een, een soort ceremonieel president gekozen, kun je zeggen. Uh, toch vieren zij dit als een uh, ja, historisch moment. Je hoort hier het vuurwerk knallen. En dat zijn schoten die ik wil. Dat zijn. We ja, nee, willen dit feestje voorlopig eventjes niet laten afnemen uh, voor vandaag. Het is natuurlijk echt uh, ja, de moslimbroeders die hier altijd een uh, moeilijke positie in in deze maatschappij vieren nu dat zij de president leveren. Hans Jaren is op het Taglierplein. Peter Eustine, als we dit zo horen, en jij noemt dit ook een historisch moment... het feit dat iemand van de moslimbroederschap is gekozen tot presidentschap. In hoeverre zou je dat misschien wel als een soort pirusoverwinning kunnen betitelen... als je kijkt naar de werkelijke macht die nog steeds bij de militaire raad ligt? Uh, nou, het zou maar zomaar uh, de, de, echt uh, tot een de val van de moslimbroederschap kunnen leiden. Of tot het afnemen van populariteit. Want deze president, Mohammed Morsi, die zal nu de komende maanden moeten gaan leveren. En dat kan hij niet, want hij heeft eigenlijk geen macht. Dus dat betekent wat je eigenlijk al hebt gezien de afgelopen maanden in uh, Tijdens de, of tijdens de parlementsverkiezingen in januari hebben ze ongeveer 47% van de stemmen gekregen. En dat was tijdens de presidentsverkiezingen nog maar iets van 24%. Wat is, dan dus zijn, moeten... wat is dan de stap die hij moet gaan zetten? Is het een stap van verzoening of zich heel duidelijk gaan profileren als een president die ook president wil kunnen zijn? Nou, hij moet zich inderdaad gaan profileren als president van alle Egyptenaren. Ik denk dat ze de neiging moeten onderdrukken om zich uh, heel erg te profileren als een islamitische president, een presidentschap... Waar uh, heel veel kritiek op is, zeg maar, vanuit de meer uh, civiele, seculiere hoek, is de vraag van wie beantwoord of naar wie luistert deze Mohammed Morsi eigenlijk? Luistert hij naar de grondwet, die er nog niet is? Luistert hij naar de hoge gids, hè? is een soort supreme guide in de moslimboederschap, die eigenlijk alles bepalend is. Of misschien luistert hij wel naar de oorspronkelijke kandidaat van de moslimboederschap, Gayrat al-Shahter. En dat is een, uh, ja, een soort businesszakenman met zijn tentakels overal in de samenleving, bijna zoals Mubarak. Dus of dit nou echt een hele vernieuwende president gaat worden, dat denk ik niet. De vraag van mij is ook nog, um, dit is wat er binnenlands in Egypte gebeurt... maar er zijn natuurlijk ook allemaal grote mogendheden die banden met Egypte hebben. Hoe groot is het belang van hoe zij gaan reageren op deze uitslag? Nou, ik hoop eigenlijk dat uh, de, de, de grote mogelijkheden... vooral de Verenigde Staten uh, blijft kijken naar de andere kant van Egypte. Uh, de andere verhalen, kijk, die, uh, die jonge revolutionairen, die hebben er, zijn er niet in geslaagd om, uh, om de instituties te veroveren... maar die zijn er nog steeds. Die stemmen moeten ook serieus genomen worden. En toen ik ondanks in Egypte was... Uh, werd er heel veel geklaagd zeg maar, bij de meer progressieve uh, groepen. Van, ja Nu liggen de Amerikanen alweer in bed met de moslimbroeders. En ze doen elke keer weer hetzelfde. Ze kiezen voor de stabiliteit. En ze gaan straks gewoon weer de andere kant uitkijken als de moslimbroeders allerlei mensenrechten gaan schenden. Dus nou ik hoop dat dat uh, goed in de gaten wordt gehouden. Tien minuten geleden bracht Sander van Horen vanuit Egypte het nieuws. Mohamed Morsi van de Moslimbroederschap is aangewezen als de winnaar van de presidentsverkiezingen. We hoorden vanaf het Tahrirplein Hans-Jaap Melissen met de eerste reactie daar. Petra Stine, dankjewel voor deze duiding. We spreken deze drie mensen ongetwijfeld de komende uren voor de verdere ontwikkelingen in Egypte. Graag gedaan. En andere ontwikkelingen zijn die bij de sport. Het NK wielrennen, Gio Lippens en uh, hij. En dan ga jij vertellen wie gaat het halen, hè? Hij gaat het halen hoor, want we zitten in de absolute slotfase van dit Nederlands kampioenschap. Wilrennen Nicky Terpstra is zojuist naar boven gereden in het Duivelsbos. De laatste echte beklimming voordat hij dan uiteindelijk aan die slotklim moet gaan beginnen. Richting de Wijngracht, richting de finish waar we hier zitten. Maar hij is inmiddels boven, terwijl de achtervolgers daar op dit moment middenin zitten in die beklimming. Want ik kijk naar Lars Boom en Bertjan Lindeman. Twee achtervolgers. Een beetje te laat zou je dan toch zo zeggen voor de mannen van die twee grote ploegen. Lindeman die daar als eenling trouwens in de achtervolgende groep zat. Boom die Robert Geesink in de tijd nog bij zich had. En Boom was degene die uiteindelijk de sprong maakte. Hij wilde in ieder geval voor een podiumplek gaan. Want je kunt niet zeggen dat Boom geprobeerd heeft om voor de Nederlandse titel te gaan rijden. Deze laatste paar ronden van het Nederlands kampioenschap. Nicky Terpstra had al een voorsprong van boven de twee minuten. Inmiddels al opgelopen tot twee en een halve minuut op de achtervolgers toen Boom pas wegsprong. En Lindeman, ja dat is toch een verhaal op zich hoor. Een jonge renner, dit jaar dus. Dus behoorlijk goed rijdend bij vakantie. Soleil leert veel. Het is een kat met negen levens, wordt er zo links en rechts al gezegd. Want iedere keer denk je dat hij eraan gaat, dat hij helemaal kapot gereden is. En dan op karakter knopt hij zich gewoon weer bij Lars Boom. Zij zitten in achtervolging en wij wachten op Nicky Terpstra, want die is bezig aan de afdaling. En als hij dan daar beneden is in Kerkrade, dan weet hij dat hij aan dat slotklimmetje kan gaan beginnen. En dat we hem hier zo meteen mogen verwelkomen als Nederlands kampioen voor de tweede keer dus in zijn carrière. Mooi. Is dat. Hij kijkt even naar de cameraman op de motor die naast hem rijdt. En dan zie je hem even glimlachen en zo'n knikje maken. van natuurlijk ga ik het hier winnen. Natuurlijk kan er niks meer gebeuren. Glimlachend zit Nicky Terpstra op de fiets. De armen mooi gehoekt nog over het stuur. Het ziet er allemaal nog goed uit hoor. Want het is wel een hardrijder. Het is een stilist. Het is een goede tijdrijder ook. Dat bewijst hij toch ook keer op keer. En dan draait hij daar weer linksaf. En dan krijgt hij weer een van die lastige bochten krijgt hij voor zijn wielen. Hij moet af en toe natuurlijk oppassen dat hij geen risico neemt. In de straten van Kerkraden inmiddels. En dan gaat hij zo meteen beginnen aan dat laatste klimmetje in de richting van de finish. Nicky Terpstra op weg naar de nationale titel. En hoe gaat het in Rotterdam bij het CHIO? Ed van der Bund. Waar we ditmaan beland zijn bij de voorlaatste starten van de 50. En dat zijn twee Nederlanders de laatste. Gerco scheurde nu met Eurocommerce New Orleans. Een machtige schimmel die hij daar op die laatste sprong het aan de voorste gedeelte laat aantikken. En dat betekent eh, totaal acht stafpunten voor hem met Eurocommerce New Orleans. Valt dus een beetje tegel. Hebben we op dit moment wel vier Nederlanders voor de barrage. En dat zijn Hendrik Jans Schuttert, Mark Houtzager, Harry Smolders en Jur Vrieling. En dan hebben we ook nog verder Niels. Ik hou niet zo van eh, op geruchten afgaan, maar een uit zeer betrouwbare bron, hoor ik dat Jeroen Dubbeldam nu al heeft besloten om uh, niet op te gaan voor de Olympische ploeg met BMT, BMC Utasja. het paard dat eerst werd gereden door Erik van der Vleuten, van de springpaardenfonds Nederlands is het paard eigendom. Hij heeft besloten op basis van de resultaten mede hier in Rotterdam om zich terug te trekken voor Londen. Hopelijk, uh, Leon Thijssen zal zich uh, hopelijk daar niet uh, door laten desillusioneren door die mededeling van zijn team, van zijn uh, ja, medestrijder, kunnen ze start er zo dadelijk hier de laatste in deze grote prijs voordat we gaan naar de barrage. Maar eer wie erin toekomt, Gio Lippens, zie je hem komen. We krijgen de Nederlands kampioen, hè? Ik zie hem al komen hoor, 250 meter is het nog voor Nicky Terpstra. Nog steeds mooi op de fiets zitten, nog steeds glimlachend. Oh, die glimlach is al vandaag en misschien morgen wel niet meer van zijn gezicht wijken. Hooguit als hij ze vannacht in slaap valt, als die al kan slapen na nou, deze hele mooie tweede Nederlandse titel. Hij is op weg hier naar de streep in Kerkraden. Er moet nog één bochtje door en als hij dat bochtje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 Als kampioenschap. Eén ding is jammer, moet ik eerlijk zeggen. De rood-wit-blauwe trui is niet te zien in de Tour. Want Terpstra gaat niet mee naar de Tour de France. Maakte vorig jaar al duidelijk dat hij er eigenlijk weinig te zoeken had met zijn stijl van rijden. Omdat daar de rekenaars in het peloton er altijd te voor zorgen dat vluchters... dat die wegblijven of dat die teruggepakt worden. Maar hier, dit soort koersen, daar gaat het om. Eendaagse koersen, daar is hij goed in. Nicky Terpstra dus Nederlands kampioen. We wachten nog op Lars Boom en Bert-Jan Lindeman. Fietsen. Ja. Theo Bos, weet u dat nog, die een week met gebroken rugwervel in de Giro d'Italia rijdt, of tennis. Andy Murray, die met zware rugproblemen een pot in de Roland Garros wint. Topsporters verleggen voortdurend hun grenzen om te winnen. Vandaag, zondag, in het Wetenschapspanel. We gaan een gesprek voeren over de fysieke en psychische grenzen van de topsporter. Dat doen we met in de studio aanwezig Robert van Singel, directeur Sportmedisch Centrum Papendal. Hartelijk welkom. En aan de telefoon luistert mee. Ook hartelijk welkom Sandra van Essen, zelfstandig sportpsycholoog. Meneer van Singel, we gaan met u maar eens beginnen. Die, die blessures, we zien daar allerlei de, de voorbeelden die net zijn. Is er iets bekend over wat, wat is die begrenzing van die topsporter? Of wordt nog steeds, rekt die nog steeds verder op, zeg maar? Nou, ik denk dat de, be de begrenzing uh, zowel door psychische als uh, fysieke componenten bepaald wordt. Uh, het is natuurlijk wel zo bij de topsport dat er zulke grote belangen spelen. Als je een blessure hebt en je hebt toch een groot evenement voor de boeg... een EK of een WK of Olympische Spelen of een belangrijke wedstrijd... dan neem je over het algemeen wel iets meer risico's. Dus dat betekent eigenlijk dat je niet het volledige herstel uitzit... maar dat je eigenlijk zodra het even kan dat je toch gewoon verder speelt. En als we naar die begrenzing kijken, wat u nu zegt... wie moet daar uh, de verantwoording voor nemen? Is dat de behandelend arts, fysiotherapeut... die vanuit zijn uh, ooit afgelegde eet heeft beloofd... om vooral voor gezondheid te gaan? Of is het de sporter... Hoe, hoe, hoe, hoe, wie bepaalt ja. wat? Nou, uiteindelijk is het toch... Uh, even uitgaan van een volwassen sporter... Uh, qua leeftijd natuurlijk dan. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om de, dat de, de sporter de beslissing neemt... Maar uh, Tosport is tegenwoordig een multidisciplinaire be benadering. Dus dat betekent dat eigenlijk vele partijen een rol spelen. Uh, je geeft advies, maar uiteindelijk ligt die eindverantwoordelijkheid toch wel bij de sporter zelf. Eindverantwoordelijkheid ligt bij de sporter zelf. Sandra van Essen, Sportpsycholoog, Als je dan kijkt naar het herstel van blessures, het winnen van wedstrijden... wat zijn de psychische barrières, of psychologische barrières, moet ik zeggen... bij een blessure die overwonden moet worden? heel verschillend zijn. Uh, laat ik vooropstellen dat... Uh, om, om te herstellen... dat is uh, ja daar komt al meteen een mentaal aspect om de hoek. Uh, want uh, in hoeverre is iemand... Uh, heeft hij een goede herstelattitude... of herstelhouding... en neemt hij dus de advies serieus... past hij toe wat er uh, gezegd wordt... qua oefeningen en zo. En daar zit al een stuk motivatie onder. Maar een andere belemmering kan natuurlijk... ook een stuk angst zijn of stress dat het niet meer goed komt, dat uh, het zelfvertrouwen kan uh, behoorlijk... Uh... ...knauw gekregen hebben, want ja, een blessure doet iets met je. Komt het wel goed, word ik nog wel weer die, die goede sporter waar men veel van verwacht. Nou, ze kan nog wel even doorgaan. Want zoals Robert van Singel dan zegt, het is natuurlijk een multidisciplinaire benadering. Elementen zijn belangrijk, maar als iemand geblesseerd is geraakt en hij of zij moet terugkeren... ...wat is dan de belangrijke, natuurlijk de, de fysieke verzorging, het herstel is erop gericht... ...maar moet tegelijkertijd dan ook de psychologische benadering een, een heel grote rol spelen? En zo ja, hoe doe je dat dan? Ja, dus ik, ik zeg niet direct uh, dat, dat je het altijd allebei moet doen... maar ik denk wel dat het belangrijk is dat... Uh, hè, want laten we eerlijk zijn, de, de medicus, paramedicus... zal het eerst uh, met, uh, met die geblesseerde sporter aan het werk gaan. Maar hij moet er wel ook voor hebben. Hè, op het moment dat iemand uh, mentaal uh, tegen de barrières aanloopt... Uh, dat, uh, dat de fysiotherapeut of de arts uh, zegt... hé, hey, daar, daar zit wat waar wat wellicht het uh, herstel in de weg uh, staat voor ja, dus, uh, ja, het ja, Nou, ik, ik ben het er uiteraard mee eens. Uh, wat ook nog een belangrijke rol speelt bij de blessurebehandeling... is toch ook de... wat je steeds meer in topsport ziet... is toch de visualisatietraining. Dus je bent niet in staat om te trainen... maar je doet toch iets aan imaginaire training. Dus uh, kijken naar uh, videobeelden van jezelf of van anderen... om die je toch via zeg maar, de, de zogenaamde spiegel, spiegelneuronen... om toch te proberen om die be bewegingen in, uh, te onderhouden. Daar kan ik me iets van voorstellen. Ja. Wat, wat bedoelt u daarmee? Nou, dat betekent eigenlijk dat als je gebaseerd bent en je kan zelf niet tennissen en je kijkt dus naar een wedstrijd van jezelf of van anderen, of je visualiseert de technieken in je hoofd, bijvoorbeeld als je met een koptelefoon rustig op bed ligt, dan blijkt dus toch dat je daardoor bepaalde techniek kunt onderhouden. Dat Want is ook... een belangrijk onderdeel naast gewoon fysiotherapie. U zegt, dit is het herstel, hè? De, de, de kant van het herstel. Er zijn ook wel wat voorbeelden bekend. Dan kunnen we ook naar de balletwereld kijken. Of zo, waar mensen dus eigenlijk niet in staat zijn om iets te doen. Dat toch gaan doen. En daar achteraf zeg maar, later hun hele leven last van hebben. Zeg maar. ja. En dan kom je op dat beroemde moment. Het was zo'n belangrijke wedstrijd of voorstelling. En wie vindt u dat daar de, de grens in bepaalt? Want een sporter zelf, kan die dat nog voor een WK-finale ja. bepalen? Of vindt u dat u zelf en uw mede geleid dus is daar ook heel belangrijk. Ja, natuurlijk is het een proces waarbij iedereen betrokken is en natuurlijk tu geef je ook advies. En in de topsport is het inderdaad zo dat je wat meer kijkt naar de korte termijn effecten, naar de lange termijn effecten. Als je iemand, een topvoetballer met een nieuwe voorste kruisband, ja, die is bezig met vijf, zes maanden, wil die in het veld staan. En die houdt zich minder bezig met hoe die knie eruit ziet als die vijftig is. Dat is inderdaad zo. En je moet dus, het is dus de taak om iemand goed te informeren, om hem te laten overzien wat, wat er, de consequenties zijn, zowel op korte als op lange termijn. En dan uiteindelijk kom je samen tot een beslissing. Maar ik denk dat het niet zo kan zijn dat iemand zegt... van: uh, nu ga je niet meer spelen, want anders dan... U heeft de medische eten afgelegd. U vindt het niet uw taak om tegen iemand te zeggen... op lange termijn kan je dit je zoveel schade berokkenen, maar daar heb ik niks mee te maken. Nee, ik zeg niet dat ik er niks mee te maken heb. Ik vind dat je wel degelijk dus die informatie ook moet delen... en dat ook moet bespreken... Maar nou, dat zou betekenen dat je dan iemand ver, verbiedt om uh, te sporten. Het is een punt, Sander van Essen. wie bepaalt de grens? Kun je als sportpsycholoog ook de sporter uh, doen geloven... dat hij of zij uh, de prestatie kan verleggen? Dat je inderdaad meer kunt dan je misschien fysiek aan zou kunnen? Nou ja, dat niet per se dat ik dat als sportpsycholoog kan. Uh, dat kan een arts natuurlijk ook. En laten we heel even teruggaan naar iets waar, waar we nog niet over hebben gehad. Maar bijvoorbeeld pijngedrag... Pijnklachten. Het is bekend dat met sommige pijn je best wel uh, gewoon je ding kan blijven doen. En dat je niks beschadigt. Maar dat is eerst iets wat je ook een sporter moet duidelijk maken. Hè? Bijvoorbeeld herstel van, uh, nou, we hebben het net over kruisbandblessure. Ik loop bij het sportmeecentrum uh, KNVB uh, overal rond. Nou, hoe, hoe je met die pijn omgaat, dan eigenlijk maak je iemand uh, ja, wijs. Dat klinkt negatief, maar ik bedoel daarmee dat je iemand overtuigt dat deze pijn een andere betekenis heeft, namelijk uh, ja, toch gewoon blijven oefenen, want je maakt niks kapot. Dus ke ja, kennelijk kun je mensen best wel leren om uh, pijn uh, te negeren, als het ware, door gewoon te letten op hoe je de bewegingen uitvoert, de oefeningen doet, en te accepteren dat iets pijn doet. Dus wat dat betreft uh, is het hoofd, ik noem het altijd maar, is, het, is het bepalender dan wat het lijf soms voor signalen geeft. Kun je sporters, want iedereen die gesport heeft weet dat hij twee types in zijn elftal had. Eén die bij een gescheurde nagel drie weken rust wilde. En de tweede die met een gebroken been zei ik speel nog even door zeg maar. Er zit ook een enorm verschillende psychische beleving daarin. Kun je daar iets aan veranderen of zit daar ook wel een soort aangeboren component in Samma? Nou ja goed, ik denk dat hier gelijk aangeboren, aangeleerd uh... Ja, we weten allemaal dat uh, het temperament van mensen, daar, daar zit een stuk aangeboren in. Hè? Pijngrens, daar zit ook uh, toch wel iets wat, uh, wat je van kleins of aan uh, wel of niet hebt. Maar we leren ook heel veel aan. Hè? Als jij opgevoed wordt uh, door een vader of moeder die bij het minste of geringste uh, gaat pamperen en, en, en, en zieligheidsgedrag uh, stimuleert. Ja, dan, uh, dan heb je natuurlijk veel eerder iemand die klaagt. En, en die ja. pijngedrag eh, gaat vertonen. zo. Kijk, ik denk dat dat ook een heel belangrijk facet is van de begeleiding. Wat Sanno nu zegt, dat ik, ik ben ook als lector verbonden aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Wat we daar bijvoorbeeld ook heel goed proberen in kaart te brengen, is juist die, die, die zeg maar die meer uh, moeilijk woord, maar even systeembiologische benadering, waar we uitgaan van de psyche en van de fysieke component. En bij kruisbandpatiënten, wat uh, als voorbeeld opgegeven wordt, geldt inderdaad pijn. Maar wat ook bijvoorbeeld geldt, is bewegingsangst. Veel mensen zijn bang om weer dat duel in te gaan. om die sliding te maken om dat contact met die tegenstander op te zoeken. Logische angst? Ja, logische angst. En daar kan een sportpsycholoog kan ook wel degelijk een, een grote component spelen. Hoe dan? Want hij of zij, Sandra of u, uh, of, weet niet wat zo'n sporter... op dat hoogste niveau precies doormaakt als hij of zij zo'n duel aangaat. Nee, dus je moet het constateren dat het zo is. En daarom zei ik net ook, het is een multidisciplinaire benadering... Uh, dus Sandra zou daar misschien nog een reactie op kunnen geven. En een andere component in de topsport, vergeet niet, is ook de psychopathologie. Hè? We hebben ook in de topsport te maken met, met verslaving, met alcohol, drugs, buitensporig feesten. Uh, mensen met uh, ernstige eetstoornissen, anorexia, bulimia. Uh, dus daar, dat zijn componenten. Ook dat is topsport. Sandra van Essen, die logische angst? Uh, die logische angst uh, laten we vooropstellen, uh, zo leggen het mensen ook altijd uit. Angst is eigenlijk een hele gezonde emotie. Hè. Het behoedt je ook voor dingen. Maar zo nu en dan uh, is het angst ook iets wat uh, op een moment de kop opsteekt... dat het uh, eigenlijk geen betekenis uh, heeft die het zou moeten hebben. En daarom is dat multidisciplinair uh, zo belangrijk... dat je eigenlijk samen met de fysiotherapeut, uh, de behandelend arts uh, gaat kijken... van wat is nou reële angst en wat niet... En uiteindelijk komt het dan op een belangrijk woord neer dat mensen weer reëel, realistisch zelfvertrouwen kunnen opbouwen, waardoor ze weten van het kan weer. En wij zouden graag met u doorpraten, maar de tijd ontbreekt helaas een beetje. Robert van Zinkelstander, wat jullie ons in ieder geval achterlaten, is die multidisciplinaire aanpak vanuit meerdere kanten daarin staan. Ja. En daarmee het oprekken der grenzen in de topsport. Wij danken jullie zeer voor ja. jullie aanwezigheid. En Sandra, voor je telefonische bijdrage. Dankjewel. Want we zitten ja. bijna aan de klok van vijf uur. We gaan direct met Gerard Hiemstra over het weer hebben. Hoewel we dat misschien wel heel, heel makkelijk kunnen samenvatten. Maar we <laughs> willen eerst even de uitslagen van het 1KW-rennen compleet op een rijtje hebben. Gio Lippens. Ja, want dan zijn er inmiddels een uh, mannetje of uh, 15. Uh, zijn Binnen. Nicky Terpstra dus, Nederlands kampioen Lars Boom als tweede geëindigd op 1,58. Dan Bert-Jan Lindeman, die daar vlakbij zat. Sprinten nog even met Lars Boom. Daarachter op de vierde plek, Michel Kreder, hebben we Sebastian Langeveld. Dan Robert Geesing, Tom Dumoulin, Pim Ligtat, Maarten Chalinkie, Koen de Kort. Nederlands kampioenschap dus gewonnen door Nicky Terpstra. We gaan niet klagen over het weer, Gert Hiemstra, want dat doen we om half zeven. Dat is de stelling aan de lijn, komen we straks op terug. Dat schuif je ook even aan, maar als je toch even moet samenvatten... Als weerman het weer vandaag. Vandaag herfstdag. Herfst, ja, aan, regen. Aan. De temperatuur kwam niet verder dan zo'n 15 tot 16 graden. Dat is echt, dat zijn temperaturen de zomer onwaardig. Inmiddels, de meeste regen is het land uit. Dat wil niet zeggen dat het overal droog is. Er zit nu nog een buienlijn boven vooral het noorden van het land. En die trekt de komende uren naar het oosten. Uh, dus we zijn nog niet helemaal van de regen af. Dan wordt het vannacht toch wel eventjes wat droger. Vanavond en vannacht. En uh, ja, morgen krijgen we een paar buien. Dinsdag is het dan weer droog. Overigens, morgen niet alleen maar regen hoor. Morgen ook wel een paar opklaringen tussendoor. En dan dinsdag is het droger. Dan is het echt een aangename dag. Uh, en dan wordt het uh, vanaf woensdag weer wat warmer. Dan gaan de temperaturen uh, flink boven de 20 graden uitkomen. Ik denk dat we dan gemiddeld op zo'n 23 of 24 graden uitkomen. Na woensdag. Er is hoop. Ja, wisselvallig kunnen we wel hebben, gek, maar bij de klaaglijn zijn er toch een hoop. Het gaat een beetje te lang duren, maar ze moeten nog even geduld hebben. Ja, maar voor, voor klagen is denk ik voldoende gelegenheid. Oké, okay, gaan we ook in de klaaglijn. Zeker Straks in het land van zomer hè? onwaardig. Laten we dat even vastgesteld hebben, over deze zondag 24 juni. We gaan even naar het nieuwsblok van vijf uur. Toen zijn in het volgende uur bij u terug. Volgen ongetwijfeld natuurlijk de ontwikkelingen in Egypte na de verkiezingsuitslag daar. Herinnert ja, u zich dit nog?